Wij willen eigenlijk als Zandvoortse kerkenraad, uh, zo heette dat in die tijd gewoon, het ja, ja. klinkt een beetje vreemd, het kerkbestuur van, van, de, van de Zandvoortse ja. zijn, maar wij willen dat ding zelf, het gebouw zelf graag uh, in eigendom krijgen. En dan is het dus vijf jaar lang getouwtrekt, geruzie, kindersinnen, ja. noem ik dat maar in mijn boek, uh, mm. uh, met de verrassende uitkomst, als je die hoofdstukken leest, dat die badgast uh, heren dan op een gegeven moment zeggen uh, van, jongens, we doneren die...